Op verschillende plekken in het land zijn vanochtend gladheidsongelukken gebeurd door de sneeuw. In Nederhemert in Gelderland belandde een auto tegen een boom. De bestuurster raakte zwaar gewond. In Nijkerk zijn een auto en een personenbusje van de weg gegleden en in de sloot terechtgekomen. Maar de inzittenden bleven ongedeerd. En in Harlo in de Achterhoek kwam afgelopen nacht een man van 59 om toen zijn auto op een bestelbus botste. Of dat ook door de gladheid kwam is nog onduidelijk. Drie Amerikanen die een aanslag vereidelden in de Thalys van Amsterdam naar Parijs... hebben de Franse nationaliteit gekregen. Ze hadden daarom gevraagd omdat ze een verbondenheid met Frankrijk voelen. De drie vrienden, onder wie twee militairen, waren in 2015 op vakantie in Europa. In de trein kwam een terrorist met een hamer, mes en meerdere vuurwapens hun coupé binnen. Ze overmeesterden hem en wisten zo een bloedbad te voorkomen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit haalt vooral uit Vlaanderen, Oost- en Zuid-Europa dierenartsen om ze op te leiden tot inspecteur. De buitenlandse dierenartsen moeten helpen bij de in- en uitvoercontroles van vee, vle vlees en vis die nodig zijn als er geen brexitakkoord wordt gesloten met het Verenigd Koninkrijk. Er zijn honderd dierenartsen nodig en die zijn niet allemaal in Nederland te vinden. Het weer, de sneeuw trekt via het noorden het land uit, op de Wadden wordt het rond het middaguur droog...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 En meld je dan aan bij CFM, want CFM is op zoek naar jou. Oh, jou. Yeah. Heb jij een neus voor techniek? Meld je dan aan bij CFM. Kijk voor alle mogelijkheden op www.csmzandvoort.nl. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. -M -M. Met nu de watertoren.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 Zeg het zeg het Mij niet ieder loom, mama. Wat betekent dit dan allemaal? Ja, ik vind het moeilijk om te zeggen hoe ik voel. Dat er niks anders is wat ik mis. Kan nee, beschermen, dat is mijn doel. Kortwaar op die bitch ik mis. Nee, ik hou van make-up, seks, maar dit gaat te ver. Uh, we don't need to go there. You don't wanna go there. Het is van mij, oh, niet van jou. the wrong number, black card is my business card, away. way it be setting the tone for me I don't need a brave, but I be like, put it in the bag, yeah, yeah, yeah. When you see the max, it's yeah. that good, yeah. like my, yeah, yeah. Oh, Go from the sun to the booth, make it up back in one loop, give me the loot, never mind, I got a juice, nothing but never we true Look at my neck, look at my neck, ain't got enough money to pay me respect Ain't nobody when I'm on the set, if I like it, then that's what I get, yeah um. City of angels Lonely as I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 het terug, het duurt.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 Dus, ik hou je nog een poosje vast Man, dan vergeet je nog een boos je was Maar de pijn blijft zitten, dus het helpt niet En dus, dus waarschijnlijk is het morgen weer het hetzelfde hey, De tekst loont op hetzelfde leer en dezelfde beat. Een soort van gouden sterren op een blok verdriet. Conflicten ik zijn normaal, maar dus ik voelt dus niet verstikken. Mijn tranen vallen niet, dus ik laat het liedje snikken Het duurt te lang. we gaan hier al een tijdje, tijdje. En we, we moeten door, dus voor de laatste keer het spijt. Het duurt te lang. 106.9 ZFN